4 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vermoorde broer van kroongetuige Nabil B... was doodbang voor een wraakactie van topcrimineel Ridouan T. Dat blijkt uit WhatsApp-berichten die hij dagen voor zijn dood verstuurde... schrijft het Parool. B. sloot in maart vorig jaar een deal met justitie. Hij wees T. aan als het brein achter veel liquidaties in de onderwereld. Een week later werd de broer van B. doodgeschoten... voor de deur van zijn bedrijf in Amsterdam. In de dagen ervoor schreef hij via WhatsApp dat hij ervan was overtuigd... dat handlangers van TM zouden opwachten. Bij de Iraanse ambassade in Den Haag heeft de politie ingegrepen... toen demonstranten over het hek wilden klimmen. Vier mensen zijn opgepakt, onder wie de zoon van Ahmad Nisi, die in 2017 in Den Haag werd geliquideerd. Om drie uur was een demonstratie aangekondigd... door nabestaanden van twee Iraanse dissidenten... die in 2015 en 2017 in Nederland werden gedood. Minister Blok bevestigde gisteren dat Iran vrijwel zeker achter die liquidatie zit. De vrouw van een van de rijkste mannen van Noorwegen is maanden geleden ontvoerd en nog steeds spoorloos. Dat heeft de Noorse politie bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om de 68-jarige Anne Elisabeth Falkevik Hagen, de vrouw van multimiljonair Tom Hagen. Hagen investeert in onroerend goed en is eigenaar van energiecentrales. Zijn vrouw verdween op 31 oktober en haar ontvoerders hebben een briefje achtergelaten in hun huis. Daarin wordt omgerekend 9 miljoen euro aan cryptovaluta geëist. Het is niet duidelijk of Valkovic Haken nog eens leven is. De Noorse politie hoopt nu op tips.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 Het is nog niet heel druk op de wegen in Noord-Holland... maar wel alweer de dagelijkse file op de A4, Amsterdam-Den Haag. Daar rijdt het langzaam tussen Schiphol en Nieuw-Vennep. En bij Hoogmade alles bij elkaar nu een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Zeggen dat ik niet luister, want ik kan niet. Tegelijk. Uh. En ja, ik weet het soms, hoor ik niet wat je zegt. En jij voelt, vergeet ik je weer even mijn aandacht te geven, terwijl jij de liefste bent. Maar als je naar me kijkt, dan zie je niet aan. Vertraue und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 Heeft het. En jij beleeft het.